En de onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie Ad Zo, ben je daar? Zat je lang te wachten? Ik ben tussen alle ochtendlaten uit. En je koffie? Graag, graag. Een espresso. En een bootje kaart. En? En wat? Hoe gaat het? Met wie of wat? Het raakt door mijn nou onloof. Ik kom net van de begrafenis. Van wie? Spaanse René. Toespraak gehouden? Krijg jij wat? En nou? Nou zit ik midden in de papieren romslom. De afwikkeling, zo heette. Hoe noem die klant je het eigenlijk op? Lydia? Die zin geklapte dat. Ja.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 Dat hoeft niks te betekenen. <laughs> Zit ik niet veel stom te grinnen? Ik stel het aan mijn zak. Ik wil er gewoon een paar kilo af hebben, dat is alles. Waar vanaf dan? Volgens mij zie je er prima uit. Wat. Heb jij geen kijk op? Maar even goed bedankt. Ik bel de tieners nog. O oh, ja? Ja. Hm? Heeft u tegen mij niks van gezegd? Mocht u niet van mij. Hm? <laughs> Hij zei dat je sit-up-date... Met in iedere hand zo'n haltertje van vijf kilo. Dus ga mij nou niet vertellen dat je het doet om af te slanken, hè? Wie had je trouwens bij je? Gaat jou geen pest aan. Die mooie mie. Wie zegt dat je... Kom nou. En je was zo jaloers dat ik bij me sliep. Ik deed maar alsof. Als hij je minder was geweest, dan had je hem toch zeker nooit af laten gaan. Zou zou niet eens open gedaan hebben. Jongen, wat zijn we weer bij de tijd. Heb ik gelijk of niet? Nee.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 Een anti-terreurgroep of zoiets. Word jij daar nog weer eh, ingeschakeld? Nee. Niet? Nee. Stel, dus jonge jongens gaat in opleiding bij Duitse experts. Maar. Joris hebben ze niet gevraagd. Nou ja, wees blij. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Wees blij. Want dat wordt moord en doodslag, nee. Ja. <laughs> maar als je dan hoort wat een stommie tijd hm. uh, is uithouden. te halen. is ver van mijn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 De kanten zijn toch altijd tuk op dat soort informatie, terwijl onze jongens het gewoon ook niet meer in zitten. Jouw zou ze nooit pad kunnen krijgen. Niet omdat ik zo'n zinnig idee heb van wat ik doe. Nee, maar uh, even goed. De wetten moeten veranderd worden. Oké. Okay. Maar even goed. En met je even goed, even goed wat? Evengoed zal jij je niet onder laten sneeuwen door zo'n stelletje van die handelaren. En als je merkt dat de heren het op hoge hand allemaal met elkaar geregeld hebben... ...dat er aanklachten geseponeerd worden, mm -hmm. zogenaamd bij een bewijs... als mm -hmm. het jou onmogelijk maakt om voor bewijzen te zorgen, mm -hmm. nou... Ja. ...dan zou het ook niet een gaatje meepikken, hè? Maar... Uh, ...evengoed. Ja, evengoed. Maar stom blijft het. Oude draak, weet je wat... Jij mag Tante Tera vertellen van dat karwei. Ja, ik mag. Je stikt van de nieuwsgierigheid, mens. Wie wil je nou beladeren? Mij? Ik lust nog wel een broodje. Je lijn. Oh, ik heb vanochtend twintig zit ups gedaan. Oké. Okay. Twee broodjes kaas. Waarom twee? Waarom twee? Jij traint niet. hè? Huh? En je hebt al zo'n pens. Ik hoef het niet op te nemen tegen een vijftien jaar jongere pet, maar. Oh, schat. Nou, vertel Nou. Om te beginnen bij het begin. ik denken. Uh, weet je wat, mag ik beginnen met Paul? Via hem heb ik het er tenslotte ja. mee te maken gekregen. Paul wie? Paul Wolfe. Een beetje een raadselachtige kerel. Had al lang dood moeten zijn. Zo oud? Beetje gek. Tussen de 30 en de 40. Een wegjas. Die pas jongen weg uit een ik kwam in het vreemdelingenlegioen terecht. Werd gepensioneerd met splinters van een granaatskerf in zijn kop. Toen maar. Van die wandelaars, weet je mm -hmm. wel. Splinters die blijven verschuiven. Kunnen ze die er niet uithalen? Blijkbaar niet. Nou, dat ziet u dus mee opgeschreven. Vaak past in de kop, hè. Maar verder geen probleem. Tot een van die splinters een vitaal deel bereikt. En nou, dan is het gebeurd met Paul Wolfe. Altijd leuk om te weten. Ja. Nou, hoe dan ook. Paul heeft dus van alles gedaan.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 Jij? <laughs> Heb jij dan geld? Lach je maar. Ik ben altijd nog goed voor 75 miljoen. Had je niet gedacht, hè? Ben jij even zuinig geweest? Ik kom er gewoon niet aan toe om het uit te geven. Gaat op vakantie. Ik zou niet weten waarheen. Ik ben naar Italië geweest? Maar rot vervelend. <laughs> Woon je nog steeds op kamer? Tuurlijk. Wat ja. denk je, van een modern vrijgezellig flatje? Niks voor mij.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 U de Precies. Hmm. Die had dus een lijfpak nodig. Ja. En weet je waarom? Omdat meneer zich bedreigd voelde. Door wie? Door het vriendje van de jonge dame die zijn metresser was. Metresser, wat een woord. Ja, noem het wat je wilt. Maar zij hield er dus een pooi op na. Geen echte. Ieder een junkie die een beetje mee mag profiteren. Maar laat hij nou de pesting krijgen als ik er op A op bezoek ben mijn eigen straat op. Moest. Kan kind komen. Nou is het zo met die amateurs krijg je altijd gedonder. Die groter had toevallig vrienden van het hm. Elze Angels Nou ja, de rest kun je zelf wel invullen. Dus, Rudolf A. werd een iets pitje benauwd. En of? Dus je had Paul opgetrommeld, hè? Die moest mee als meneer weer het naar zijn vriendin ging. En toen gebeurde er wel zo het een en ander. Maar dankzij Paul viel er geen brokken. En toen verdween Willink van het toneel. Verdween? Ja. Spoorloos. Is nog niet teruggevonden ook. Ja. En Paul? Die het zich nogal aan. Omdat hij het niet kon voorkomen? Zoiets. Er heeft niks over in de kant gestaan. <laughs> Op verzoek van de familie. Oh, ja. Denk jij dat hij gekidnapped is? Misschien. Dood? Misschien. Zijn er brieven of telefoontjes binnengekomen? Vragen ze losgeld? Nee. En wat doen jullie nu? Het gewone werk. Iedereen verhoor. De vriendin... De vriend van de vriendin. De vrienden van de vriend van de vriendin. Niks. Niks. En de familie? Hij, uh, hij was getrouwd, hè? Meen ik wat je herinneren. De familie? Dat is een hoofdstuk apart. Ze eisen resultaten, maar bepaald hulp van zijn ze niet. Nogal besloten clubje die willings. En ziek, hè? Bang voor slechte hè? <laughs> wat dacht je? Een oude, streng katholieke familie. Dus ga maar na. Twee van zijn broers zijn bisschop bischop of zoiets. Doe maar. Die willen misschien wel pauze worden. Als je het mij vraagt, dan vinden ze dat Rudolf A. best een beetje straf verdient. Hè? En u heeft gekregen. En zo is het maar net. Nou, wat vind je daarvan? Ga je vingers al jeuken. Helemaal nee, niet. Daar moet ik je maar mee. Vindt Rudolf A. even voor me terug. Ja. Meer vraag. Even.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 En Paul was er juist niet tegen me beklagen. Maar ik wil niet dat die knuppels hem laten opdraaien voor hun eigen onkunde. Dus zorg ik dat er iets aan gedaan wordt. En nou uh, jij dus weer in de running bent, dacht ik... Oh, okay. uh, laat die Paul Wolfen me dan nog eens op bellen. Goed. Uh, maar... Uh, Hij mag niet weten dat ik voor jou werk, nee. Ja. Dat had ik wel begrepen, Sinterklaas. Oké. Okay. Bijzondere bijstand heeft überhaupt geen connecties met de politie. Zo. En mag ik dan nu even vangen...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 Edofigurant, weet je nou wel. Nee, onder het duikadres is dat... Wat heb ik aan? Ah, dat is waar. Stom van me. Je woont alleen? Ja. ja. Zie je dat aan me? Fouten Sokkels, hè? Nee. Maar zien kun je het natuurlijk wel. Een mooie detective zou ik zijn als ik dat niet eens zag. De typische eenling van mijlenver te herkennen.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 Ach, mevrouw. Pera. Ik ben gezocht door allerlei gespuis: gangsters, smeren, Koreaanse parachutisten, vrouwen. Nou, kijk. Hier zit ik. te wachten op een koud pilsje. Oh ja. Zo. En ik doe mee. Ja. Mag het zo?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 geen idee. Ik neem aan dat je niet uh, vertrouwelijk bent geworden met Willink. Oh, oh, oh. Nou, dat mag je rustig aan even, ja. Oh, oh, wat heet, zeg nou, ik even vergif op je nee. Rudolf A. Willink wordt namelijk vertrouwelijk met niemand. Ik heb wel eens achter hem gestaan in een lift. En toen voelde ik de onbedwingbare neiging om hem aan te raken. Gewoon, gewoon even op zijn schouder te tikken. Oh.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 Nee, wel in de krant natuurlijk. Ah, die gore krantenfoto doet iemand geen recht, maar goed. Je hebt dan een indruk hoe hij eruit moet zien. Ah, stijve, witblonde, bedaarde heer in zo'n eeuwig donkerblauw streepjespak... met bijpassende stropdas. Die nooit, als ik die, een beetje losser gemaakt mag worden in gezelschap. Dat is Willink. Hij zal net zo min uit de vorm komen als een van zijn saaie maatpakken. Wat er ook mag gebeuren.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 Behalve dan. ziezo Paul. We zijn er weer. Je kunt nu wel de wagen wegzetten. wel Welterusten, Paul. En dan kroop op. ondergetekende dood naal die gladheid lekker is in zijn bed. Maar Rudolf A. Willing zat dan aan het kerstontbijt met vrouw Lief en zijn talrijke kroost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 Maar geloof maar niet dat meneer Winning zich ook maar één keer op een gaap liet betrappen. Hij niet. Nou, zo'n man tik je niet eventjes op zijn schouders om te zeggen... ...geen zorg ouwe, we komen er wel uit. Laat dat maar een paltje over. Nee, dame. Bij zo'n man sta je stokstijf achter met je vuisten in je zakken en je wacht af...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 Ja, het ja, verdomd, zo is het. Zo voel ik het ook. Zo gaat het. Jezus, dat is me, man. Daar heb ik toch nooit eerder met iemand over gepraat? En ik dacht eerlijk gezegd... dat ik dat alleen had. Verbeeld je maar niks, soldaat. Ja, daar sta ik toch van te kijken. Dan kom ik eindelijk iemand tegen die...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 In het verzet? Oh, voorbeeld genoeg. Ja, wat valt er nou om te lachen? Wil je weten waarom ik lach? Mannelijke superioriteit, waarschijnlijk. Weet je waarom ik moet lachen? Omdat dat alles niets met ons te maken heeft. Niet met mij, maar ook niet met jou. Ha, vrouwen in het verzet, belaars. Tuurlijk vechten vrouwen als die anders kan. Ik heb in Korea kleine, tieren vrouwtjes gezien die gingen te keel als stijgerinnen. En in Marokko. Mensen, we waren als de dood voor die vrouwen geloof mij ik heb aan de lijve ondervonden dat ook vrouwen kunnen zieden van vechtlust maar wat dan nog met jou of mij heeft dat niets te maken zij vecht omdat het niet anders kan omdat ze moeten omdat het hun enige laatste mogelijkheid is maar wij, jij en ik laten we eens heel eerlijk zijn wij hoeven niet we zoeken het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 Deel van De Draag, BB en De Onderdeel. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Orry, Joris door Hans Hoekman en Paul Wolfe door Frans Kochschor. De regie had het leuk.